8 uur. Dit is Radio 1 met Clara Rensen en Marcel Oosten. En straks in het Radio 1-journaal een teleurgestelde Alexander Pechtold... over het aanblijven van Wekers. Ja, teleurgesteld zal trosdirecteur Peter Kuipers niet zijn. Anouk is door en 3,7 miljoen mensen zagen dat. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Staatssecretaris Wekers heeft het cruciale Kamerdebat... over fraude met toeslagen overleefd. De motie van wantrouwen kreeg wel brede steun van de oppositie... bleek afgelopen nacht. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de leden van PVV, CDA, 50+, plus, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. De motie is verworpen. Meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, PVDA, ChristenUnie en SGP blijft wekers steunen. De staatssecretaris zei aan het eind van het debat dat hij buitengewoon gemotiveerd blijft om de fraude aan te pakken. Wekers beloofde met het personeel van de Belastingdienst in gesprek te gaan om de verstoorde verhoudingen te herstellen. In het eerste kwartaal van dit jaar is de Franse economie met 0,2 gekrompen. De krimp was iets groter dan verwacht. Economen gingen uit van een krimp van 0,1 Frankrijk zit in een recessie, want voor dit kwartaal krompt de economie ook al. De economische krimp in het laatste kwartaal van vorig jaar... is wel iets minder groot dan eerder werd aangenomen. Later vanochtend maken ook Nederland en Duitsland... de groeicijfers over het eerste kwartaal bekend. Nederland moet mogelijk een half miljard euro extra aan Brussel betalen. De Europese Commissie heeft voor dit jaar een tekort van 11 miljard op de begroting...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 Na een uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie meer dan 100 tips binnengekregen over de vermiste jongens uit Zeist. In de uitzending werden kijkers opnieuw om meer informatie gevraagd. De politie is onder meer op zoek naar een automobilist die tussen Rhenen en Doorn op bewakingsbeelden is te zien. Die zijn gemaakt op de Rijksstraatweg en dat is ongeveer iets voor twee geweest die nacht. Wij denken dus dat hier de Hyundai Get's rijdt. En dan keert hij nog een keer, komt hij terug. Maar wat nog veel belangrijker is, er heeft een auto achter hem aangereden. En met de bestuurder die in die auto zit, daar wil hij natuurlijk heel erg graag mee in contact komen. Gisteren werd bekend dat de vader van de jongens vorige week maandag een afscheidsbrief heeft geschreven. daarin zei hij niets over de kinderen. Die zijn die dag voor het laatst gezien. De vader pleegde een dag later zelfmoord in de bossen bij Doorn. Een Amerikaan die dribbelend met een voetbal van de Verenigde Staten naar Brazilië liep, is op de snelweg doodgereden. Richard Swanson werd geraakt door een auto toen hij langs de weg liep. De Amerikaan van 42 wilde met een bal aan de voet 16.000 kilometer afleggen. Daarmee wilde hij aandacht vragen voor een project... dat gebruikte voetballen doneert aan ontwikkelingslanden. Swanson vertrok op 1 mei. en wilde volgend jaar in Brazilië aankomen... waar dan het WK voetbal wordt gehouden. Het was zijn bedoeling door 11 landen te dribbelen. Zo Anouk is blij dat ze door is naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze zong gisteravond haar nummer Birds. Na afloop zei Anouk op een persconferentie dat ze zich lange tijd geen zorgen maakte. Maybe it sounds a little bit arrogant, but I, I wasn't worried. But when the when number nine came, I was like, Nee, no. no way. Really? Oh my gosh, baby. It's not. Maar in de tiende envelop zat dus alsnog haar naam. Daardoor staat Nederland voor het eerst in negen jaar in de finale van het Songfestival. Die wordt komende zaterdag gehouden in Malmö. Het weer nog, weinig zon, van tijd tot tijd regen. In het oosten is er een kleine kans op een opklaring, daar kan het 17 graden worden. In het westen blijft het iets koeler. Later op de dag wordt het in het westen weer droog. De wind waait uit het zuidwesten, is bovenland matig aan zeekrachtig. De komende dagen blijft het wisselvallig. En hoe is het dan rond dit tijdstip op de weg? Jonse Hoka. La, het is behoorlijk druk vanwege de regen. en staat in totaal bijna 150 kilometer. De meeste vertragingen rond Arnhem. Onder meer door een ongeluk op de A12. Bij Arnhem-Noord komen we vanuit Utrecht. En er staat 6 kilometer. Er zijn twee rijstoken dicht. Daar zal ook flink vast op de A50. Vanuit Os naar Arnhem 6 kilometer. We komen op het grijsoord. Blijf even op de a 12 richting in Den Haag. Bij Woerden 5 kilometer door een uitgebrande kraanwagen. Daar is de rechterlijst ook dicht. Omrijders. Zorgen we extra druk op de A27. Utrecht naar Breda, 7 kilometer voor knoopend Gorkum. Op de A20 richting Gouda er staat een vrachtwagen stil bij Rotterdam-Krooswijk. Er staat 3 kilometer, omdat er één reis ook dicht is. En op de A50 Arnhem naar Os bij Ravenstein. In beide richtingen staan files van 8 kilometer. Op de rijbaan richting Os is een ongeluk gebeurd. En op de A58 Breda naar Tilburg. Een ongeluk met een vrachtwagen bij knoopend Sint-Anderbos. Dat staat 5 kilometer en daar is de rechterreist ook afgesloten. Dankjewel.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 Wie of wat wilt u met uw boodschap bereiken? Als u het weet, weten wij hoe. Waar een wil is, is cent. Ervaar zelf de voordelen van BeFrank en download nu de app Mijn pensioen. Als u weet wat u wilt, weten wij hoe. Kijk op cent.nl. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het bleef lang spannend in Malmö. Zelfs Anouk begon te twijfelen. Toen ook in envelop nummer 9 niet de Netherlands zat. Het publiek. Ja. scanderen van Nederlands. Ja. ja, kom op. Dat hielp dan blijkbaar. Want in nummer 10 zat Nederland wel. En dus staat ze in de finale van het Songfestival. Straks de directeur van de Tros. En Frans Wekers is nog steeds staatssecretaris van Financiën. Maar hij kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf. Zo is dat, want hij is het vertrouwen kwijt van maar liefst zeven partijen in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën, CDA, D66, SP, PVV, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50 vinden dat Wekers weg moet. Die partijen vinden hem niet de juiste man om fraude aan te pakken. Hebben er geen vertrouwen meer in. Om de Belastingdienst te leiden stemde voor een motie van wantrouwen. De regeringspartijen en ook de ChristenUnie, de SGP, staan nog wel achterwekers. En dus kan hij blijven zitten waar hij zit. De staatssecretaris vindt dat hij genoeg steun heeft om door te gaan. Jazeker. We hebben een stevig debat gehad vandaag. Het ging ook over een buitengewoon serieus onderwerp. En uh, ik heb geconstateerd dat uh, verschillende fracties in de Kamer... mijn betoog verschillend hebben gewogen. De eindconclusie van uh, meerderheid van de Kamer is... staatssecretaris gaat door en dat ga ik doen. En ik ga morgen weer vroeg aan de slag... om uh, werk te maken van het fraudebestendiger maken van het systeem... en zorgen dat de Belastingdienst ook zijn goede werk kan doen. De steun was niet overweldigend, heeft u getwijfeld? Ik ga geen interpretaties geven aan het oordeel van de Kamer. De Kamer heeft gesproken. De Kamer spreekt de meerderheid het vertrouwen uit. En daarmee kan ik morgen gewoon verder met mijn belangrijke werk. Maar zeven partijen die zeggen het vertrouwen op. Ik ga geen interpretatie geven aan de vertrouwensregel. De vertrouwensregel die geldt. Ik ga daar geen eigen interpretatie aan geven. De interpretatie is aan de meerderheid van de Kamer. De Kamer heeft gesproken. De zaak is verschillend gewogen, maar uh, ik heb ook brede steun geproefd. En ik zorg ervoor dat ik morgen gewoon aan het werk ga. Maar kan dat met de zo de weinig vertrouwen? Het was ook een beetje een lange dag voor ons. we we iets meer van u horen. Tja, Pekers hield het Kort gisteravond na het debat. En ook D66-leider Alexander Pechtelt. was moe. Maar hij had wel iets meer tijd. Hans-Anderik ga vinger op. Meneer Pechtelt, het is twee uur s'nachts. Ik ja. zie een beetje pips kijken. Ja, het is nooit leuk als... Uh... Uh, zo'n belangrijk onderwerp, uh, zo uitvoerig besproken moet worden... dat je eigenlijk het gevoel hebt vanaf het eerste moment... wat schiet nou dadelijk uiteindelijk uh, het hele systeem van toeslagen en zo ermee op? Wat, wat krijgt Nederland hier nou van mee? En het uiteindelijk een beetje wordt van een coalitie... die krampachtig de staatssecretaris steunt... en de oppositie die bijna voltallig zegt, nee, dit kan echt niet. De staatssecretaris kan doorgaan. Uh, in hoeverre heeft hij nog echt een mandaat? Want uh, het is niet alleen een groot deel van de Tweede Kamer... die daar twijfels bij heeft... maar ook de organisaties waar hij verantwoordelijk voor is... en waar hij mee verder moet werken... om die fraudegevallen juist te kunnen bestrijden. Het vertrouwen in deze staatssecretaris... is niet alleen bij een groot deel van de Kamer weggevallen... is ook weggevallen bij zijn eigen apparaat. Dat zie je door de stroom aan... Lekken die eruit de eigen dienst komen. Niet één, maar, maar, maar velen. Maar ook maatschappelijk. Uh, dit, dit is slecht voor het vertrouwen in onze verzorgingstaat. Dit is slecht voor het vertrouwen in hoe wij met belastinggeld omgaan. Dit is ook slecht in, voor het vertrouwen in Europa. Hè? Als Bulgaren uh, op de tv gewoon uh, Nederlands geld pinnen. Dat is heel slecht. En als daar nou zo wankelmoedig mee wordt omgegaan... had de staatssecretaris wat mij betreft... gewoon veel eerder deze week de eer aan zichzelf moeten houden. Maar... U doet voorkomen alsof er een hele duidelijke harde zaak lag tegen de staatssecretaris. Waarom is het de oppositie niet gelukt om een bres in die verdediging te schieten? Omdat het debat al begon met steun van VVD en PvdA. Er is geen enkel moment geweest dat er kritische vragen waren van, uh, vanuit uh, uh, VVD en PvdA. Sterker nog, die spraken vertrouwen al uit voordat de staatssecretaris überhaupt een woord had gewisseld. Ja, daar heb je als oppositie alleen maar kennis van te nemen. Maar ik denk dat dat ook ervoor zorgde dat uiteindelijk zo'n breed deel van de oppositie de motie van wantrouwen heeft gesteund. We zijn drie minuten verder, u bent nog somberder gaan kijken. Het, het, het, waar gaat dit over? Acht uur lang over toeslagenfraude, die al lang had moeten worden aangepakt, die gewoon slecht is voor het beeld. Als ik zie wat, wat we aan, aan berichten krijgen van mensen die zeggen ik snap dit absoluut niet, dan ondermijnt dat meer dan alleen die, het, het, de, de positie van de staatssecretaris. Het ondermijnt gewoon ook het gevoel voor daadkrachtige politiek. Twee kandidaten voor één voorzitterspost. De FNV weet vandaag wie de nieuwe roerganger gaat worden. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De politie vraagt alle hulp nogmaals van het publiek. in de zoektocht naar de vermiste broertjes, Ruben en Julian. Ook gisteravond weer op televisie een opsporing verzocht. Zo is de politie op zoek naar een automobilist. Daarnaast wil je vanavond bewakingsbeelden laten zien. Ja, dat klopt. En die zijn gemaakt op de Rijksstraatweg. Uh, en Dat is ongeveer om iets voor twee geweest uh, die nacht. Wij denken dus dat hier de Hyundai Get's rijdt. En dan keert hij nog een keer, komt hij terug. Maar wat nog veel belangrijker is, er heeft een auto achter hem aangereden. En met de bestuurder die in die auto zit, daar wil hij natuurlijk heel erg graag mee in contact komen. Bernard Jens van de politie Utrecht. Goedemorgen opnieuw. Goedemorgen. Heeft deze automobilist zich inmiddels gemeld? Nee, de automobilist heeft zich uh, tot nu toe nog niet gemeld. Dus we doen nog steeds een beroep op hem om uh, ons zo snel mogelijk te gaan bellen. Ja. Uh, gisteravond vertelde u al dat er uh, heel veel tips binnen zijn gekomen. Binnen anderhalf uur meer dan honderd. Uh, is daar nog meer bijgekomen? Ja, er is veel meer bijgekomen. Mijn collega's hebben tot diep in de nacht de telefoon beantwoord. Het is echt, de telefoon heeft continu roodgroeiend gestaan. Heel veel tips binnen. En ja, een aantal tips zelfs hebben we meteen rechercheurs op pad gestuurd... om ze uit te laten zoeken, omdat die van die aard waren. We dachten, ja, daar gaan we meteen op acteren. Maar het heeft ons tot nu toe nog niet wat dichterbij die jongens gebracht. Ja, en kunt u inschatten of er inderdaad ook nog meer bruikbare zitten? Vanwege de enorm hoeveelheid tips wordt er uh, vanmorgen een slag ingemaakt uh, in de prioritering. Wat nu eerst wel en wat niet. Om heel snel een scan te kunnen maken uh, waar we mee aan de slag moeten als eerste. Er is kritiek uh, op het handelen van de politie. We lezen het vanochtend in de Ge Telegraaf. De politie hield informatie achter over broertjes. Uh, het is kritiek die van verschillende partijen komt. De PVV uh, vindt het schandalig zelfs dat justitie bewust heeft gewacht insinueren zij met het uitzenden van essentiële informatie... tot aan de uitzending van de opsporing verzocht. Maar er zijn ook initiatiefnemers van de burgerzoekacties... die vinden dat bijvoorbeeld de kledingstukken die u heeft getoond... veel eerder um, had moeten laten zien. Want dan uh, had het misschien de opsporing kunnen bespoedigen, zeggen zij. Er is nog een politiedeskundige die zegt dat, um, dat vanaf het eerste moment... al meer informatie gegeven had moeten worden. Wat vindt u daarvan, meneer Jens? Ja, nou ik kan me die kritiek uh, niet zo heel erg goed voorstellen. Die, trek ik ook, uh, die trekken we ons ook echt niet aan. Uh, wij hebben wat dat betreft enorm transparant gecommuniceerd... Alles wat gevirifieerd is, op een bepaald moment, daar zijn we mee naar buiten gegaan. Maar je moet zich wel realiseren, wij gaan met niets naar buiten. Waar we niet zeker weten, wij hebben natuurlijk contact met de familie. Mm -hmm. uh, die mevrouw uh, of die moeder, ja, daar kan maar mondjesmaat mee gesproken worden... om te kijken wat nou wel en niet uh, de waarheid is en wat de kinderen nou wel en niet aanhouden. Ja, dan komt er een moment dat je zegt, nou, nou hebben we een aantal uh, dingen verzameld... waar we mee naar buiten kunnen. Ja. Geen sprake van ophouden of... Uh, uh, Okay. Geurden, dat is helemaal niet aan de orde. Goed, wat ik me wel afvraag, bijvoorbeeld over die afscheidsbrief, waar u gisteren uh, gister over vertelde. Wij hebben bijna in elke uitzending aan u gevraagd of er een afscheidsbrief was. Um, ja. U heeft dat nooit um, bevestigd. Waarom? niet? Waarom niet eerder al? Nee, ik heb het nooit bevestigd, omdat in de afscheidsbrief ook niets blijkt wat kan helpen naar de vindplaats van de jongens. Dus dat is voor ons iets waar we zeggen, ja, wij zeggen op een goed moment misschien wel dat hij een afscheidsbrief heeft gemaakt, maar wij zeggen eh, voor de rest niets over de inhoud. Ja, maar het geeft wel aan dat de vader hier al langer mee bezig was en dat er misschien sprake was van voorbedachte raden. Dat is toch belangrijk om, om het vizier open te houden, om open onderzoek te doen? Ja, dat klopt. Maar ik heb al in een eerder stadium aangegeven dat we echt wel het idee hadden dat de vader uh, hier van tevoren over nagedacht had. Hm. Maar waarom komt u er nu dan wel meer, meneer Jensen? Wat, wat, wat is uw doel? Wat wilt u? Nou, nu zijn er een aantal puzzelstukjes die gewoon nu, uh, bij elkaar vallen. En uh, wij hm. hebben nu gemeten dat dit een moment is dat we met een aantal dingen die we echt nu 100% geverificeerd hebben, uh, naar buiten kunnen. Hm. Maar in die, in die brief staat niets over die, over die jongens. Dus daar wordt, daar wordt de, uh, het publiek niet wijzig van. Nee, daar wordt het publiek niet wijzer van, maar we hebben nu wel met een aantal andere dingen die we hebben onderzocht, bijvoorbeeld zijn pingedrag, gedrag, dat hij normaal gesproken altijd zijn pinpas pakte, maar nu cash, in combinatie met de brief en in combinatie met een aantal andere dingen gemeent. oké, okay, nu gaan we aangeven dat hij echt zeg maar, het met vol bedrag te raden heeft gedaan. Ja, u, schet, u schetst een beeld en u hoopt dat het herkend wordt. Wat zegt u? U schetst een beeld en u hoopt dat dat herkend wordt. Meneer Jens van de politie Utrecht. Dank maar weer. Graag gedaan. Stijkt werken. met uw werk. 17 minuten over 8 is het. Voor het eerst, ja, in 9 jaar... heeft Nederland zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Van harte. Wat wel. Ik heb zelfs sms'jes binnen van iemand die zegt van uh, lachen. Ik ken de kapper van Anouk. Hij heeft mij laatst ook geknipt. Ah. <laughs> <laughs> <een sms> <hijtje> nou, dat was een beetje te spannend. Shit, dit trekt een normaal mensen niet. <hijtje> niet te geloven. Een hartslag van... Uh... Maar verder gaat het wel goed. We zijn door. Yes! <hijtje> van aan, uh, vanuit Manmo aan de telefoon de tros. Directeur Peter Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dank. U klinkt nog wat slaperig. Uh, en schor. <laughs> Want de opluchting was zo groot gisteravond, toch? De, op de opluchting was enorm groot. We, ha we hadden er zo naar uitgezien dat we eindelijk een keer die finale zouden gaan halen. En het lukte gisteravond, dus het was echt fantastisch. Hoe hoog was uw hartslag op een gegeven moment, meneer Kuipers? Nou, uh, uh, bij nummer 9 uh, ging die uh, boven de 200 uit. Oei. Mij. <laughs> ja. Dat was ook niet gezond. En ik denk bij iedereen, en ook in de zaal hoorde je eigenlijk... Ongeloof dat de Nederlanders nog niet genoemd was. Ja. Dus uh, ja, de spanning was enorm. En toen zat Anouk toch in de envelop gelukkig. Huh? En toen zagen 3,7 miljoen kijkers dat, dat Anouk in zijn envelop zat. Ja, die 3,7 miljoen. Uh, heeft u hiermee alle critici de mond gesnoerd? Dat kan niet in Nederland. Uh, maar wij zijn er heel erg blij mee dat er 3,7 miljoen mensen gekeken hebben. En wat ik heb gehoord, is iedereen heel erg enthousiast geweest. En dat is het belangrijkste. De Kuipers, dan was een Noek uh, na de persconferentie ook weer gelijk verdwenen. Ze was even plassen en kwam nooit weer terug. Wat moet zij nou de komende dagen gaan doen? Uh, gewoon zichzelf blijven uh, concentreren, dat doet ze altijd. Ze is zeer professioneel daarin. Zeker? Dus zij gaat gewoon haar eigen gang. En dat is gewoon goed, dat hoort bij haar. Geen poppenkast, dat wil ze niet. Uh, uh, en dan uh, doen we dat ook niet. Oké, okay, nou is er nog misschien een probleem met de Nederlandse jury. Het is de bedoeling dat de vijfkoppige jury geheim blijft tot uh, zaterdagavond om beïnvloeding te voorkomen. Daniel Dekker heeft gisterochtend, in is een radioprogramma, toch twee namen genoemd. Die van Korneld Maas en Erik van Tijn. Heeft dit consequenties, weet u dat? Voor Anouk heeft het zeker geen consequenties. Nee, maar voor de jury? Ja, en, uh, ja dat weten we nog niet. Daniel is gewoon een beetje dom geweest. Dus we gaan, gaan we in overleg met, met, met de EBU. Het kan zijn dat zij vervangen moeten worden, of niet? Dat zou kunnen, maar dat gaan we in de eerste vakantie van eens met de EBU overleggen. Ja, worden ze dan beide vervangen of wordt de hele jury dan vervangen? Weet u dat? Ik weet, we hebben nog geen flauw idee. We hebben ons gisteravond ook niet heel erg druk opgemaakt. Nee, maar goed, we moeten toch wel eventjes aan de finale denken? Hè? Dat doen we ook zeker. Maar onze jury mag geen stem geven aan Anouk, dus dat scheelt niet. Oké. Okay. Nou, dan gaan we even mee in de euforie. Stel, Anouk wint zaterdag. Bent u er dan klaar voor om het Songfestival te organiseren volgend jaar? Zucht <laughs> <Surft>. ja. op. <Oops. laughs> uh, de finale halen hadden we ons als doelstelling uh, gesteld... Ja. Uh, de finale winnen, daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht. Hmm. Dus uh, dat gaan we voorlopig helemaal niet doen. Oh. we, niet ja, we moeten we het toch visualiseren ja. meneer Kuipers, dat we het gaan winnen. Ja, maar dat is, typisch, dat is wel heel typisch Nederlands, hè. Is dat zo? Als we de halve finale hebben gehaald na negen jaar, dan uh, kijken we gelijk vooruit en ja, dan moeten ze ook minimaal de finale halen. Nou, dat moet niet, maar het zou ja. wel leuk zijn, toch? La, ja, heel erg leuk, maar laten we vooral trots zijn op datgene wat ze nu gepresteerd heeft. En uh, zaterdag zien we wel weer verder. Oké, okay. wij gaan weer kijken, meneer Kuipers. Dat, uh, als heel Nederland dat doet, dan zijn wij als trots heel erg tevreden. Goed zo, bedankt. Oké, okay, dag. Voor een blik op de weg naar John Sahoka. Door de regen is het een vrij drukke ochtendspits bijna 160 kilometer file. De meeste vertraging in de regio Arnhem. Onder meer door een ongeluk op de A12 bij Arnhem-Noord richting Duitsland. Er staat 12 kilometer file. Er zijn twee rijstoken dicht. Daar staat het ook flink vast op de A50 vanuit ons richting Arnhem. Er staat tussen Renken en Knop het Grijswoord 8 kilometer. Wordt het Ton Heerts of Corrie van Renk? Vandaag wordt bekend wie het voorzittersreferendum van FNV heeft gewonnen. Ook wordt het nieuwe ledenparlement geïnstalleerd. Dat eveneens door de leden is gekozen. Dus de leden hebben een belangrijke stem gekregen bij FNV. Um, nou ja, een klein deel van die leden. Maar 6,5 van de leden heeft namelijk een stem uitgebracht... op de kandidaten voor dat parlement. Ere gast op uh, oprichtingsbijeenkomst is Han Noten. Want hij was een van de verkenners die bemiddelde in het conflict... binnen de FNV. Meneer Noten, welkom in onze uitzending. Ja, goedemorgen. 6,5 dat is wel heel mager hè, als opkomst. En meer dan de vorige keer, zullen we zeggen. Maar het is wel weinig. Ja. Ja, ja, ja. Wat zegt dat over uh, de FNV? Nou, ik weet niet precies wat de opkomst is voor de voorzittersverkiezingen. En de, ik kan me voorstellen dat op dit moment leden een grote afstand voelen tot, uh, tot zoiets als een ledenparlement. De mensen ook gewoon nog niet kennen. Ik merkte ook zelf toen ik moest stemmen dat ik dacht, ik ken die mensen niet. En dan, dan doe je dat op basis van een paar zinnetjes op een website. Ja, dat is ook lastig. Mm. Gaat dat wel goed komen dan met de uh, vakbond, denk Denk ik denk het wel, maar dat heeft wel zijn tijd nodig. Bedoel, de vakbond komt echt van ver. Als we even kijken naar twee geleden toen... Ja, toen had ik er bij wijze van spreken geen cent voor gegeven. Toen was het conflict uh, zo scherp van binnen. Uh, nou, dat, dat is nu toch weer achter, maar zeker... De andere kant op gegaan. Maar er blijven nog flink wat stappen te zetten. Dus uh, nou, de, de, de vakbeweging is nog steeds bezig om de 21ste eeuw binnen te varen, denk ik. Hm. Maar gaat dat dan wat u betreft wel te langzaam? Want u zegt van ja, dat heeft tijd nodig. Maar hadden ze toch niet iets meer kunnen doen om ja. de leden er dichterbij te laten komen? Ja, vast. Maar dit soort dingen... Ja, vast. Is, ja, nee, maar dat kan altijd iets meer. Maar ik, ik vind dit al zo fenomenal. En ja, alles gaat er langzaam. Maar het kan volgens mij gewoon niet sneller. Het is, uh, het, het, het is een heel complex en delicaat proces. Vandaag wordt er eigenlijk een nieuwe vakbeweging opgericht. Met alle statuten die erbij horen. Ja, Ik heb die statuten doorgelezen van de week. En ik denk, ja, dat zijn statuten. Maar ik weet dat daarachter mensen urenlang gedebatteerd hebben over punten en comma's. En, en de hele wereld zit erachter. U moet zich voorstellen, dat, dat het, het is dus gewoon moeizaam. Daar zit heel veel geschiedenis, emotie en, en, en soms ook boosheid achter. Dus, dus het gaat langzaam, het gaat niet sneller. Nou, nou, hebben, ook onderdeel van die nieuwe FNV is natuurlijk dat voorzittersreferendum. Stipte net al eventjes aan. Wat vond u van de verkiezingscampagne tussen Heertz en Van Brenk? Nou, ook, ook daar heb ik er niet zo gek veel van meegekregen, eerlijk gezegd. Um, dus, dus ik weet ook niet of die er echt was. Ik vind het wel een keuze. Dat nou. zijn wel twee verschillende mensen ja. en, en uh, ze zijn ook alle twee gekend en ze staan ook ergens voor. Uh, plat gezegd is, is, is Van Breng toch, toch iemand die echt meer op het activisme zit. Ja, het is een uh, beetje een uh, compromis uh, tegenover hakken in het zand. Ja. ja, een beetje wel. Zonder, zonder een van twee tekorten willen doen, maar dat is wel, het is overleg versus actie. Dat is het wel een beetje. En, nou, dus in die zin wordt er wel gekozen vandaag. La, laten we daar... Uh, nou, waar we daar duidelijk over zijn. En ik weet ook niet wat de uitkomst is. Ik vind het ook heel ingewikkeld te voorspellen. Nee. En, en meneer Noten, was het dan wel uh, verstandig om die verkiezing al nu te doen? Of had de FFN moeten zeggen, nou laat Heertsen het dan nog maar eerst een eerste termijn doen? Nee, onvermijdelijk. Nee, die verkiezing moest er nu echt gebeuren. Ten eerste omdat het afgesproken is, twee jaar geleden. Ja. En als je dit soort processen niet aan afspraken houdt, dan gaat alles glijden. Uh, dan hoef je ja geen enkele afspraak meer te houden. En, en uh, dit is toch echt een proces geweest van twee, drie jaar... waarin partijen elkaar iedere keer verplicht hebben... om uh, door te blijven gaan aan de hand van, van uitgangspunten... die eerder zijn vastgesteld. Dus dit moest, dit moest absoluut. Ik denk ook dat het verstandig is. Ja. Je gaat nu die, die fase in waarin die bond de laatste ontwikkeling gaat doormaken. En dat betekent eigenlijk de opsplitsing van de grote vakorganisaties. Dat gaat, als het goed is, de komende twee jaar gebeuren. Af en elkaar twee bondgenoten. Dat kan alleen maar onder een gekozen voorzitter. Oké, okay. en, en dat, heeft er dan nog iemand uw voorkeur tot slot kort, meneer Noten? Zeker, zeker. Ik heb altijd voorkeuren. Nou, zeg het maar dan. En ik heb zelfs gestemd. Nee, ik ga het niet zeggen. Ach, doe het dit keer niet. <laughs> dat dacht ik al. Meneer Noten, ja. dank dat u ons even okay. bij wilde praten. Alsjeblieft. Dag. Misschien heeft Mark-Robin Visser in Arnhem meer succes. Uh, kan hij eens vragen wie wat gaat stemmen? Nou, ja ik, weet wel. ja, ik weet natuurlijk wel dat de wethouder uh, gaat stemmen. Over stemmen gesproken, dus dat is wel weer heel grappig. We zitten hier mee te luisteren naar dat gesprek net over de FNV. En Gerry Elfrink die is gisteravond gekozen tot lijsttrekker van de SP. Gefeliciteerd. Dank u wel. Is het laat geworden? Uh, nou, enigszins wow. laat, maar je ja, klein feestje moet kunnen. bij. Hoe was de opkomst daar? Het uh, was ook niet heel erg hoog, maar ik was wel de enige kandidaat. Misschien speelt dat mee. Ja, en het uh, enthousiasme voor mijn lijsttrekkerschap was, uh, was groot, dus... Uh, ik was heel blij gestrapt. Van harte. Gerry Elfrink, uh, wethouder te Arnhem. Wij staan hier in het stadhuis bij stembureau 1. Ik heb het net nog even gecheckt. Ik zal nog even bij de voorzitter vragen. Hoeveel stemmers zijn er al geweest? Nou, er zijn er al 14 geweest. En wat is het beeld, normaal gesproken, rond deze tijd bij verkiezingen en zo? Nou, normaal tussen de 80 en de honderd. Dus dat ziet er niet echt... De opkomst is nog niet echt... Uh... Nee, we hopen dat het aan gaat trekken. Ja. Succes vandaag. Bedankt. Meneer de wethouder, ja, ik hoef u natuurlijk niet te vragen... wat u gaat stemmen voor het kunstencluster. Ja, maar ik heb al eerder gezegd dat ik dat na de uitslag bekend ga ja. maken... wat ik heb gestemd. Want ik ben ook wethouder van het referendum... en ik ben er dus zowel voor, voor als tegenstanders. Ja. ja, en we mogen hier natuurlijk in het stembureau niet te veel uh, reuring erover geven... maar we weten hoe het stadsbestuur van Arnhem denkt. Ja. Die draagt natuurlijk uh, die plannen. Plannen voor uh, 32 miljoen, mogen we zeggen... Ja, dat klopt. Het was uh, oorspronkelijk uh, in de vorige periode 76 uh, miljoen. Ja. Uh, dat is teruggebracht tot 32 miljoen omdat uh, de Schouwburg blijft op haar plek. Um, en we, het Stadsbestuur heeft ervoor gekozen om de zware huisvestingsproblemen... waar ze met name het filmhuis, maar ook het Museum voor Moderne Kunst mee kampen... om die op te lossen ja. in nieuwbouw aan de Rijn. Een gebied wat op dit moment zwaar verpauperd is. Oh, ja, het heeft eigenlijk nog te maken met de Slag om Arnhem. Is na de oorlog heel snel opgebouwd. Ja, en is nu echt compleet uit de tijd zwaar verpauperd. Ja. Wat bijzonder is, is dat de inwoners van Arnhem hier nu zelf ja of nee tegen mogen zeggen? Ja, dat klopt. Want dit stadsbestuur heeft gezegd... Uh, als er een referendumverzoek uh, uh, komt, en dat is er gekomen... Uh, dan honoreren wij dat. Dus heeft de raad ook gedaan. Uh, want zij uh, zeggen, ja, als er geen, geen draagvlak uh, is ja. voor dit plan... Uh, dan gaat het niet door. Ja. Maar dan moeten mensen dus vandaag wel komen stemmen. Dan is het jammer om te horen dat er uh, tot nu toe maar 14 mensen hier zijn geweest. Maar ja. daar is meneer nummer 15... Ja, stemmer collega? nummer 15 komt net binnen, luisteraars. Ja. Dat is mijn collega. As we speak ook. Oh. <laughs> Even, uh, ja, god, uh, het, u heeft de tij niet mee natuurlijk. Hè. We horen vanochtend ook weer in het Radio 1-journaal... er uh, moeten we weer meer geld naar Europa, we moeten nog weer meer bezuinigen. Uh, de stemming is niet echt van jij, laten we eens wat geld uitgeven. Nee, en wat we ook niet mee hebben is uh, de erfenis van de gebouwen... Uh, waar deze culturele voorzieningen nu in zitten. Mm -hmm. uh, het filmhuis is uh, zo zwaar uh, verpauperd dat het nog, uh, nog maar een ton uh, waard is... als je dat uh, zou gaan doen. Dus daar moet echt wat gebeuren. Um, ja, wij zeggen als je die twee instellingen combineert, kunnen ze heel veel samen delen. Van je overdag voor het museum, s'avonds voor het filmhuis. Daar win je ook heel veel kosten mee. Ja, en om dit gebied op te knappen, hier krijgen we ook steun van de provincie bijvoorbeeld. Het woord is vandaag aan de Arnhemmers. Leven de democratie. En dan vanavond hier een feestje? Ja, hier vanavond wordt de, de uitslag bekend. Heeft gemaakt. u alweer een feestje? Ja, heb ik alweer een feestje. Het oh, is ja, een zwaar uh, leven als wethouder. Ja, het is behoorlijk <laughs> pittig. Uh, en we hebben stadsdichters, dus dat wordt uh, gezellig. En ik denk ja. dat iedereen. Uh, die heel geïnteresseerd is, uh, die zal hier vanavond... En u respecteert de uitslag? Ja, de gemeenteraad uh, ja. gaat daar over. Ik mag daar uh, verder zelf niks over zeggen. Ja. Maar de gemeenteraad heeft gezegd... als de opkomstdrempel wordt gehaald, gaan wij de uitslag volgen. Wethouder Elfrink uh, in Arnhem, hartelijk bedankt en een fijne dag. Dank u wel. Dank je wel, Mark Robin. Zo dadelijk hoort u dat Nederland moet gaan bijbetalen aan Europa... minstens 350 miljoen euro. Blijf luisteren.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 Af negen geweest. Tijd voor het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. De Duitse economie is in het eerste kwartaal gegroeid met 0,1 procent. Daarmee ontsnapt het land aan een recessie. In het laatste kwartaal van vorig jaar krompt de Duitse economie nog met 0,7 procent. Duitsland boekte de groei vooral door de consumentenuitgaven. export daalde in het afgelopen kwartaal. Eerder vanochtend maakte Frankrijk al cijfers bekend. Dat land zit wel in een recessie, want in Frankrijk kromp de economie opnieuw. De krimp was met 0,2 procent iets groter dan verwacht zelfs. Over een uur dan worden ook de Nederlandse groeicijfers over het eerste kwartaal bekendgemaakt.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 Voor het eerst in negen jaar dat Nederland in de finale staat. En die finale is komende zaterdag in Malmö. 42-jarige Amerikaan die dribbelend met een voetbal van de Verenigde Staten naar Brazilië liep... is op de snelweg doodgereden. Richard Swanson werd geraakt door een auto toen hij langs de weg liep. De Amerikaan wilde met een bal aan de voet 16.000 kilometer afleggen het komende jaar. Daarmee wilde hij aandacht vragen voor een project dat gebruikte voetballen doneert aan ontwikkelingslanden. En op een veiling in New York is een recordbedrag betaald voor een schilderij van de Amerikaanse schilder Barnett Newman. De expressionistische One Man Six ging van de hand voor bijna 34 miljoen euro. Microsoft oprichter Paul Allen verkocht het schilderij aan een onbekende partij. Schilderij 1953 was de laatste in de One Man reeks van Newman, waarvan er vier in musea hangen. One man 5 werd vorig jaar voor 17 miljoen verkocht. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl.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 door de regen drukke ochtendspits 170 kilometer file. De meeste vertraging rond Arnhem. Door een ongeluk op de A12 bij knopend grijsoord richting Duitsland. Daar staat 8 kilometer. Inmiddels zijn wel alle reishoeken weer vrijgegeven. Heeft ook gevolg voor het verkeer op de A50. Eindhoven richting Arnhem. Daar staat 10 kilometer voor knopend grijsoord. We blijven even op de A12, maar dan richting Den Haag. Bij Woerden 10 kilometer door een uitgebrande kraanwagen. Bij Woerden is de rechter ook dicht. En op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar het is mogelijk gebeurd bij Klobent. Klaverpolder. Het staat 5 kilometer en er is één rijstook dicht. En op de A20 in de richting Gouda er is een vrachtwagen stilgevallen bij Rotterdam-Krooswijk. Die blokkeert daar één rijstrook en er staat inmiddels 8 kilometer file. Dankjewel, John Sohoka. Zo dadelijk moet meer geld naar Brussel. Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor minister Dijsselbloem. En effectieve maatregelen tegen Noord-Korea.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 Het begon allemaal in 1971 met één platenzaak in Schiedam. De Free Record Shop van oprichter en eigenaar Hans Breukhoven. Decennia lang groeide en groeide zijn imperium. Maar volgens verslaggever Jeroen Schutteijzer is een faillissement nu nabij. Nou, Dit is de Roggenstraat in Zwolle. En daar is het filiaal van de Free Record Shop. Overal hangen borden, opruiming, 50% korting. Ik hoop niet dat ik dit moet zien als een soort faillissement uitverkoop. Heb je wat gekocht bij de Free Records Shop? Ja, dat klopt. Wat? Uh, the History of the Eagles. Dat is een documentaire of een biografie. Weet je dat het niet zo goed gaat met deze keten? Nou, dat zag ik wel aan de korting alles, ja. Ik uh, kom er niet heel vaak. Ik zie wel dat er weinig mensen zijn, maar... Het zou best eens kunnen dat over een paar maanden die winkel er niet meer is. Niet? Nou, oh, dat is wel jammer eigenlijk. Want ik koop soms wel eens uh, cd's. Uh, nee, ik koop eigenlijk altijd uh, over het internet. Via iTunes. Downloaden, hè? Ja, vooral met Spotify en de iTunes nu. Dus. Zou het jammer vinden als, uh, als zo'n keten verdwijnt? Jawel, want het is wel zeg maar, een beetje iets ouds, maar cd's en zo. Het is wel leuk, maar ik zou het ook wel leuk vinden... als er dan uh, iets anders leuks komt of zo. Ja, wat vind je leuk? Dat hij aan minder weer terugkomt. Ja, een half jaar geleden sprak ik nog met de oprichter... van de Free Record Shop, Hans Breukhoven. Hij deed toen uh, een stapje terug, trok zich terug uit het dagelijks bestuur. En ik vroeg toen aan hem... Ik moet dit toch niet zien als uh, Hans Breukhoven verlaat het zinkende schip? Nee, zeker niet. Alsjeblieft zegt, doe me een lol. Nee, nee, Free Record Shop uh, is nog steeds een, een goedvarende boot. Uh, qua eigen vermogen en financieel krachtig genoeg om deze storm door te staan. Alleen, het moet minder hebben. We willen een toekomst bouwen. Maar dat betekent niet dat we een zinkend schip zijn. 100 zeker niet. Koopt u wel eens wat bij de Free Records Shop? Nee, niet echt. Niet? Nee. Ik ga geen cd's kopen om een beetje muziek te luisteren. Ik heb gewoon... Uh... Gewoon downloaden, toch? Gratis. Gratis, gewoon gratis. Is het beste. Tja, gratis. Spotify hoorden we langskomen. iTunes. Werner Slosser, voormalig hoofdredacteur van vakblad Muziek en Beeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dat uh, de woorden die uh, Hans Breukhoven uiteindelijk de das uh, om hebben gedaan? Nou, de, ja, dat, de digitalisering van de entertainmentmarkt, dat is natuurlijk wel een, een, een thema en een, een heel zwaar thema binnen de entertainmentbranche. Uh, het onvermogen om daarop in te spelen overigens ook, maar dat is niet per se de schuld van de winkeliers. Nou... Oh. Nee, mag ik een paar voorbeelden noemen ja, uit de, de geschiedenis van Freaketshop zelf bijvoorbeeld. Um, die hebben begin deze eeuw al een experiment gedaan met zogenaamde brandzuilen in de winkels, waarbij de consument uit een database kon kiezen en zijn eigen cd kon samenstellen en branden. Ja, maar en... dat kan je toch ook thuis doen, ja, denk dat kan, ik dan? Dat kan, zeker. Um, maar op dat moment was dat natuurlijk, uh, dat heb ik het over begin deze eeuw, dat is 12, 13 jaar geleden, toen oh, okay. was dat toch een, een ander verhaal. Ja. Ze hebben ook al, al jaren geleden pogingen gedaan om een downloaddienst op te zetten, maar dat heeft de, de industrie nooit heel genereus ondersteund. Hm. Had meneer Slosser deze industrie, deze winkels er wel op in kunnen spelen? Is, is, dit, is dit te doen? Is die strijd ook nog wel te winnen? Nou ja, er speelt het dingen. Dit is natuurlijk die, die digitalisering. Dat is echt wel de hoofdoorzaak dat het zover komt. En niet alleen bij Free Record Shop. Ook andere ketens hebben het heel moeilijk. Um, uh, verder zijn er natuurlijk wel wat beleidmatige dingen gebeurd bij Free Record Shop. Die, uh, die uh, minder handig waren. Uh, zoals uh, de buitenlandstrategie die gefaald heeft. Uh, samenwerking met Expo die is opgezet. Die geen succes gehad heeft. Um, ja, je, je kan uh, Hans Breukhoven uh, veel verwijten. Maar geen uh, gebrek aan ondernemerschap en creativiteit. Uh, maar hij heeft wel heel erg vastgehouden aan bepaalde dingen uit het verleden. Die hem nu uh, de das lijken. Te doen. Zoals bijvoorbeeld de eis om op een A1-locatie te willen, te, te willen zitten met zijn winkels. Daar is de huur gewoon heel duur en de, de, de traffic, zoals het dan zo mooi heet, is dusdanig teruggenomen de laatste tijd, dat dat niet meer tegen elkaar opweegt. Ja, en dat heeft hij niet meer kunnen ombuigen? Nee, ja, als je eenmaal op die A1-locatie A1 zit en je hebt je namensbekendheid, die was toch 100% van Free Racketshop, dat is natuurlijk enorm, ja, dan is het moeilijk om, uh, om daar opeens uh, vanaf te wijken en winkels in, in zijstraat ja. gebeurt. Ja, dat snap ik, maar alleen de, de opbrengsten van dat, wat, wat je dan verkoopt, dat gaat rechtstreeks naar... Uh... Naar de verhuurder. Ja, dat klopt. Ja. Hoe jammer is het als, als die winkels verdwijnen? Want we hoorden hoorde net ook een meisje of een jonge vrouw zeggen... Ja, het, is toch echt, het is wel een leuke winkel. Ja, kopen niks. Maar het is wel een leuke winkel om er, om er, om er, om er te langs te lopen om te, te kijken. Het is heel erg. Als FreeRacketShop zou verdwijnen, uh, is dat niet alleen jammer voor FreeRacketShop. Uh, maar ze hebben een marktaandeel van 25-30 procent. Dat is groter dan Bol.com om maar te noemen. Dus uh, heel veel bedrijven zijn van ze afhankelijk. En als FreeRacketShop zou verdwijnen, zou dat betekenen minder afzet voor de muziek en de film en de gameleveranciers, ook minder aanbod van die producten. Dus ja, dat betekenen. merk je wel. Dat merk je wel als die detailhandel wegvalt. Ja, zeker, zeker. En uh, kijk, als een consument een product niet tegenkomt, gaat hij het ook niet kopen natuurlijk. Dus ook het verdwijnen van fysieke CDs, DVDs en games zal hierdoor versnellen. En dat zal dan weer een, knap, een, een klap betekenen. Voor de resterende entertainmentwinkels. Ja, en, en die entertainmentwinkels die er nog wel zijn. Ik denk bijvoorbeeld um, aan een bedrijf als Concerto uh, in Amsterdam. Mm -hmm. Proberen ook het hoofd boven water te houden, doen van alles erbij. Um, zijn er nog meer voorbeelden van bedrijven die dat op die manier doen en het wellicht gaan overleven? Of, of is, zijn ze allemaal gedoemd ten onder te gaan? Nou ja, sowieso zo, zo, euh, zwaar zou ik het niet willen zeggen. Maar je ziet natuurlijk dat allerlei partijen allerlei uh, producten erbij zijn gaan verkopen. Uh, aan de ene kant heb je dan dus ook inkomstenstromen uit andere producten. Aan de andere kant verwater je assortiment, waardoor je niet meer een hele duidelijke entertainmentwinkel bent natuurlijk. Maar uh, persoonlijk denk ik dat winkels die een niche bedienen, dus een, een, een kleinere groep mensen, dat die meer kans maken om te overleven in de Toekomst dan winkels die zich op het brede publiek richten zoals Free Racketshop. Want dat brede publiek, dat heeft ook de weg naar internet wel gevonden. Ja, maar toch, als je breed assortiment hebt, want je ziet dat de boekwinkels het natuurlijk lastig hebben, de platenwinkels. Als je het nou samenvoegt? Nou ja, die investeringsmaatschappij Procures die nu met Free Racketshop aan het onderhandelen is over overname, die heeft vorig jaar ook boekhandels ja, de Selecties en de Slechten gekocht. Ja. Dus ik zie het ervan komen dat als ze tot, uh, tot een samenwerking met Free Racketshop komen, dat dat een integratie met Selecties en de Slechten zal gaan uh, betekenen. Vernaar Slosser, voormalig hoofdredacteur van Muziek en Beeld. Hartelijk dank voor uw ja, uitleg. Ja. Goedemorgen. Het is 13 minuten over half negen. Door naar het verhaal rond Noord-Korea. Het nucleaire programma van het land wordt uh, aanzienlijk vertraagd. En dat komt door de sancties van de VN. Tenminste, dat staat in een rapport van de VN zelf. Dat persbureau Reuters heeft ingezien. De VN legde Noord-Korea eind vorig jaar een uh, nieuwe ronde sancties op. Na de kernproef die het land hield. Dan gaan we naar correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke, hoe komt men tot deze conclusie... dat de sancties dus vertragend werken op dat nucleaire programma van Noord-Korea? Het rapport zegt uh, dat met name de financiële sancties en de ban op wapenhandel effectief zijn gebleken en geeft daar ook voorbeelden van. Zo is er augustus vorig jaar nog een lading aluminium onderschept dat onderweg was naar Noord-Korea en waarvan men vermoedde dat het gebruikt zou worden voor nucleaire activiteiten. En ook zijn er raketgerelateerde voorwerpen die onderweg waren naar Syrië tegengehouden en dus... Staat daar te lezen: Doet Noord-Korea er nog steeds alles aan om onderdelen te in- en te exporteren die relevant zijn voor het ontwikkelen dus van nucleaire wapens? Maar wordt het nu wel steeds vaker onderschept. En dat werkt dus vertraging op hun nucleaire programma. is ja. de conclusie dan. Ja, wat zijn nog meer gevolgen van die sancties? Want uh, merkt de economie, ja, dat is natuurlijk maar beperkt te floreren in no Noord-Korea, maar merkt de economie het daar ook? Nou, internationale banken doen bijvoorbeeld geen zaken meer. Hè. Met Noord-Korea staat er ook in dit rapport. Maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, wel zorgen over banken in landen waar, zoals het rapport het noemt, de banken iets minder gereguleerd zijn. Uh, zo wordt er een voorbeeld genoemd van een uh, geldtransfer die via de bank van Congo werd gemaakt naar een account op de naam van een diplomaat op de Noord-Koreaanse ambassade in Peking, volg je het nog? Maar het doel was um, een wapenleveranciering uh, te financieren... en die diplomaat had een rekening bij de Bank de Frans... en de Bank de Frans heeft toen die transactie tegengehouden. Dat laat iets zien hoe Noord-Korea probeert toch nog aan wapens te komen... via diplomaten op internationale ambassades. En die banken houden dat dus nu steeds vaker tegen... waardoor die wapens het land in ieder geval niet meer in kunnen gaan. Hmm. Zeg, Ik Soms komen rapporten wel heel toevallig op bepaalde momenten. Uh, dit op het moment dat de Verenigde Staten China wil overhalen... nog meer sancties door te voeren tegen Noord-Korea. Is dat niet iets te toevallig? Nee, dat is inderdaad niet toevallig. China heeft na die laatste nucleaire test van Noord-Korea volledige steun toegezegd aan dat implementeren van die nieuwe VN-sancties. Maar in het rapport staat ook dat China nog steeds een sleutelrol speelt. In, uh, in het ja, toch wel mogelijk ontduiken van Pyongyang uh, van de sancties. Uh, wat ermee bedoeld wordt staat er niet direct. Maar ze doelen waarschijnlijk wel op die handel tussen China en Noord-Korea. Die nog steeds doorgaat. Uit de laatste cijfers van afgelopen juni blijkt. Dat in het eerste kwartaal van dit jaar. De handel 7,2% minder was dan andere jaren. En de waarde was van 1,3 miljard dollar. En dan gaat het met name nog om grondstoffen en metalen. En dan nou was China helemaal niet te spreken... over de agressieve houding van Noord-Korea. Is China bereid iets te doen aan maatregelen te nemen? Ja, want Amerika wil dus dat China meer doet. Zegt dat het eigenlijk nog te weinig doet. Wil dus hè, ze overhalen nog meer te doen. Maar volgens China doen ze juist al heel veel op dit moment... om die sancties in, in te implementeren. Um, zo hebben veel uh, Chinese banken de relatie ook met Noord-Korea verbroken. De Bank of China kondigde groots in de staatsmedia aan... dat het de rekening van de Noord-Koreaanse Buitenlandse Handelsbank heeft opgeheven. En alle Noord-Koreaanse bankrekeningen heeft bevroren om witwassen tegen te gaan. En volgens deskundigen in die China's, Chinese staatsmedia... is de schaal waarop China dit keer die economische sancties doorvoert... nooit eerder vertoond, nooit op deze schaal. En dat zou weer een signaal zijn dat China bereid is nu mee te willen werken met de internationale gemeenschap... om uh, ja, Pyongyang weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Marieke de Vries vanuit Peking over sancties tegen Noord-Korea. Door naar Brussel, want uh, de EU moet de hand ophouden... bij de Europese lidstaten. De Europese Commissie krijgt de begroting van 2013 niet rond. En daarom uh, vraagt het landen om een extra bijdrage. Dat betekent voor Nederland minstens 350 miljoen euro extra. Graag storten in de pot. Correspondent Tijns in Brussel, Tijn, waar komt dat gat opeens vandaan? Ja, het is nou niet echt zo dat uh, de Europese Unie, zeg maar, de commissie, hier, uh, zijn begroting niet op orde krijgt. Er is er gewoon een uh, gat ontstaan en daar weet eigenlijk iedereen van. Iedereen staat daarbij en kijkt ernaar. Kijk, het is heel simpel. De 27 lidstaten stoppen zeg maar elk jaar een hoop geld in de Europese pot... maar halen er elk jaar eigenlijk veel meer geld uit om allerlei projecten mee te financieren. Nou, je voelt hem al aan, dan ontstaat er natuurlijk een tekort. En Dat tekort werd elke keer doorgeschoven naar het jaar daarna. En dan lossen we het later wel op. Nou, uh, maar nu uh, moet dat gewoon echt heel snel opgelost worden. Het wordt erg op scherp uh, gezet. En dat heeft een simpele reden omdat het parlement hier nu met de landen en ook met de commissie aan het onderhandelen is over hoe dat de komende zeven jaar moet vanaf 2014. En zoals je misschien nog weet is op een eerdere top hier in Brussel al besloten door Rutte en zijn collega-regeringsleiders om het allemaal met nog minder geld te gaan doen. Ja en hier uh, veel parlementariërs zeggen ja dat gaat gewoon nooit lukken... Die willen daar dus flink over onderhandelen. En die zeggen, wij gaan pas verder praten over die zeven jaren begroting in de toekomst. Als jullie landen eerst de huidige problemen, dat grote gat van 11,2 miljard, wat er nu nog is, eerst dichter. Ja, Martijn, dan gaan ze dus uh, aan veel landen die in economische problemen al verkeren nog eens honderden miljoenen euro's vragen. Kan dat nou niet anders? Nee, uh, dat ligt inderdaad nu allemaal heel moeilijk, heel pijnlijk. Uh, maar het, het kan gewoon niet anders. Uh, de ministers van Financiën van de landen hebben zich gisteren uh, hier in Brussel dan ook bij neer moeten leggen. Maar ja, vergeet niet, uh, als je dat gat uh, weer dicht, uh, dat moet natuurlijk sowieso. Dat zijn gewoon de afspraken die je maakt. En zo'n EU-begroting, ook voor de komende jaren, daar kun je natuurlijk ook weer heel veel projecten mee financieren. Dus die arme landen... Die liggen eigenlijk helemaal niet dwars. Die willen heel graag dat die pot flink verdeeld is. Want die kunnen daar weer allerlei projecten om hun uh, economie mee vol te trekken en mee financieren. Maar Nederland, uh, nee, die uh, lag natuurlijk flink dwars. Dat was al duidelijk. Uh, en dat was uh, dus een flinke nederlaag voor uh, minister Dijsselbloem. Ja, en die heeft ook laten weten daar flink van te balen. Tijn Zadé vanuit Brussel, dankjewel. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe het op dit moment is op de weg. John Sehoker, vertel het maar. Lara, nou, het is nog vrij druk voor dit tijdstip. 145 kilometer in totaal. De langste file is op de A12 richting Den Haag. Er staat tussen knoopend Lunette en Woerden 13 kilometer. Dat komt door een uitgebrande kraanwagen. Die blokkeert daar de rechter rijstook. De kraanwagen wordt pas na de spits geborgen. En op de A20 in richting Gouda is een vrachtwagen stilgevallen... bij Rotterdam-Krooswijk. Die blokkeert ook daar de rechter rijstook. En er staat inmiddels een lange file van 10 kilometer. Later. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. U. Don't, Don't panic. panic. <laughs> dat doet Mark Robin vissen ook niet. Ook al komt wel, er nee. niemand voor het referendum. Of toch wel? Ja, wel. <laughs> nee, kijk, ik, ik panikeer niet. Maar uh, we mogen zeggen, we moeten helaas denk ik vaststellen... dat de opkomst voor het referendum hier in Arnhem uh, tot nu toe erg laag is... Uh, de inwoners mogen vandaag stemmen voor een kunstenplan... een waarde van 32 miljoen. En het is uniek dat, uh, dat dat via een referendum gaat. Komen nu net een paar mensen hier bij stembureau 1 naar buiten. Uh, wat is het geworden? Nee. nee Vertel. Uh, ik ben tegen. Uh, ik vind uh, kapitaalvernietiging. Ja, we hebben tegen gestemd. En uh, ja, we zijn er wel een beetje klaar mee uh, met de gemeente Arnhem... Uh, wat dat betreft met de, al hun... Uh, Laat ze de station maar eens goed afbouwen. Heeft ook al heel veel geld extra gekost. En uh, ja, nu is het gewoon zo dat uh, <laughs> dit zo'n uh, ja, zo project zeg maar, dat kost vast weer meer dan ze van tevoren bedacht hadden. Uh, dus wat dat betreft, voor mij betreft dit gewoon een duidelijke nee. U moet er om lachen. <laughs> ja, het is gewoon een geldklopperij. Ja? Ook weer dus zo'n hele stemming. Het gaat nergens over, zou ik zeggen. Maar goed. In ieder geval hebben jullie de moeite genomen om uh, te gaan stemmen. Want echt storm loopt het hier niet, hè? Nee, het is mooi. Ik had wel een lange rij verwacht eigenlijk. Maar uh, nee. Nee, nou ja, dank u wel. Ja, Arnhem is niet de enige stad die worstelt hè, met grote projecten. We hebben het Forum in Groningen, het Spui in Den Haag en de dierentuin in Emmen bijvoorbeeld. Nou ja, hier in Arnhem doen ze het nu dus met een referendum. En we gaan, uh, we gaan het merken. Maar tot nu toe dus, lage opkomst. Ik ga zo nog even bij het filmhuis kijken, want die uh, mogen ook in dat nieuwe project meedoen. Kijken hoe het daar is. Dus uh, tot straks. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, het referendum leeft in Arnhem. Uh, we gaan door naar het voetbal. Op Twitter begint de Europa League... die vanavond gespeeld wordt in Amsterdam Arena. Steeds meer te leven. Chelsea-verdediger David Lewis heeft een foto getwitterd van zichzelf... met uh, teamgenoten in het vliegtuig op weg naar Nederland. Op de account van tweet Chelsea FC... ook een foto van feestende supporters in Amsterdam. Die van Chelsea aan de ene kant van de gracht... en die van Benfica aan de andere. Win En ht AT5 is ze al lallend tegengekomen in de hoofdstad. <laughs> Op de website van ABC News Australia. Een verslag van een geëmotioneerde Australische premier Juliet Gillard. Terwijl ze in het parlement spreekt over de introductie van een verzekering voor gehandicapten. Houdt ze het niet droog. Er zal no meer in principe. En no meer als de circumstances het Er zullen launches zijn, niet trials. In de Amerikaanse media veel aandacht voor de 42-jarige Amerikaan... die dribbelend met een voetbal van de Verenigde Staten naar Brazilië liep. Hij is op een snelweg doodgereden. De Mail Online weet te melden dat de automobilist die Richard Swanson, want zo heet hij, raakte, niet is aangehouden. En uh, dat hij goed meewerkt aan het onderzoek, dus hij is wel bekend. En Oregon Live wil te melden dat de wandelaar net een video had opgenomen waarin hij vertelde hoe de reis verliep. En vlak daarna gebeurde het fatale ongeluk. Uh, Swanson was daar aan het dribbelen omdat hij aandacht vraagt voor voetbal in ontwikkelingslanden. Als er op straat iemand in elkaar wordt geslagen... dan moet de politie direct de beelden van bewakingscamera's... naar buiten brengen, vindt driekwart van de Nederlanders. Lezen we op de website van de Telegraaf. Bij winkeldiefstal is twee op de drie mensen... voor openbaarmaking van de beelden. Maar het tonen van de opnames mag er niet toe leiden... dat de daders een lagere straf krijgen. Dat vindt dan weer bijna 80 procent van de ondervraagden. Goed. Zo dadelijk, na het journaal, gaan we in op uh, groeicijfers. Die zijn binnengekomen uit Duitsland en uit Frankrijk. Duitsland uh, is sprake van groei, Frankrijk niet. Het land zit officieel in... een